12 uur. Straatman met het NOS -journaal. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal gestegen naar 427.000 meldt CBS en dat zijn er 12.000 meer dan eind vorig jaar kwamen vooral meer jongeren in de bijstand. Volgens het CBS komt dat deels door de coronacrisis... die vlak voor het tweede kwartaal begon. Maar hoofdeconoom Van Mulligen zegt... dat de daling van het aantal mensen daarvoor al niet zo snel meer ging. Bovendien hebben mensen onder de 27 nog weinig WW-rechten opgebouwd... en vaker een flexcontract, waardoor ze sneller in de bijstand komen. Hij verwacht dat jongeren snel, vrij snel weer aan het werk kunnen... als de economie weer aantrekt. Nederland moet haast maken met de opvang van vluchtelingenkinderen die nog steeds in kampen op Lesbos zitten. Dat zeggen 750 voorgangers van kerken die ervoor een petitie hebben ondertekend die ze gaan aanbieden aan CDA en ChristenUnie. Zij vinden dat als het kabinet het niet lukt snel 48 kinderen bij Grieken onder te brengen, zoals afgesproken, ze de kinderen maar naar Nederland moeten halen. In de Verenigde Staten zijn nu een kleine 6 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Dat is bijna een kwart van het totale aantal besmettingen wereldwijd... dat op 25,2 miljoen staat, volgens de gegevens van de Johns Hopkins University. De VS stelt ook de meeste coronasterfgevallen. Dat zijn er nu 183.000. Brazilië volgt met 121.000. Natuurbeheerders in Zimbabwe onderzoeken de dood van elf olifanten in de buurt van een nationaal park en de Victoria-watervallen. In Zimbabwe en buurlanden werden de afgelopen jaren duizenden olifanten gedood voor de illegale verkoop van hun ivoren slachtanden. Het opmerkelijke bij deze elf dieren is dat de slachtanden onbeschadigd waren. Parkbeheerders houden er rekening mee dat ze aan een olifantenziekte zijn gestorven. Het weer. Vanmiddag gaat het vanuit het noorden en westen de zon wat vaker schijnen. En op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 19 graden. Vannacht klaart het verder op en koelt het af naar een graad of 8. Morgen verandert er niet zoveel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 zorgt richting Hoorn tussen Breeslandijk en de Oever 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Van twee tot half vier en deze keer komt Huigmolenar. En die gaat vertellen over zijn jeugd, familie en visserij. Hij is bekend in Zandvoort. En het wordt dus een mooie middag. Ja. Moet ja, je moet je daarvoor aanmelden. Ja. ja, nou. Uh, het is helaas, ja, er kunnen dus niet veel mensen uh, kunnen komen, maar wel, van tevoren, en je mag dus wel uh, met meerdere bezoekers uit één huishouden komen.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 De Schilderclub gaat ook weer starten elke dinsdagmiddag van half twee tot vier. 3,50, uh, uh, euro 50, inclusief materialen, koffie en thee. Ook heel erg leuk. De Crea Plus Club komt bij elkaar op donderdag van half twee tot vier uur. En dan mag je creatief zijn wat je ook wil. Je, je kan zelfstandig werken. Uh, docent Margret Broertjes die staat klaar om je te helpen en creatief mee te denken. Ook 3,50 euro 50.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 Dat, dat ook voor mensen zeg maar uh, die die die niet zo lekker in hun vel zitten Juist. die op het randje zitten en die ja. dan daar wat meer uh, nou ja grip kunnen krijgen ja. met steun ja. ja dat is heel mooi dat is heel mooi inderdaad uh, nou ja er is dus ook dan die zevende is er een depressie supportgroep. Uh, die is ook in de blauwe tram trouwens die cursus van welmis uh, die web is dus ook in de blauwe tram hè, waar we het net over okay. hadden ja, ja.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 Nou, Gerry. Uh, ja. fijn dat we weer uh, een klein beetje wakker geschud zijn uit, uh, uit onze zomerrustperiode. Ja. En dat we ja. weer activiteiten gaan ondernemen. Ja, gaan we weer wat met allemaal leuke dingen doen. Leuke hè? dingen doen, goed zo. Dank je wel voor je ja, gesprek. bedankt. Ja, en lieve bedankt voor de tijd. Een heel fijn weekend gewenst. Ja, En wij gaan, een goed uh, weekend. Dank je wel. Wij gaan luisteren naar uh, Maria Moldauer, Midnight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 A romance.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 Um, dus we doen ook wel eens heitje voor een kabijtje om uh, wat geld, uh, geld binnen te halen. Nou, dan is het de, de bedoeling dat uh, iemand uh, bijvoorbeeld bij die, uh, de, de straat gaat aanvegen of even de bladeren opruimt. Um, nou, dan doe je ook gelijk iets goed terug voor de, voor de gemeenschap. Ja. Nou, ik ik doe ook eigenlijk ook op nog wat andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld het, uh, de, de receptie, uh, de, het nieuwjaarsreceptie waar jullie ja, altijd zeker. aanwezig zijn.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 En uh, ik, ik zit me net te bedenken dat we je ongetwijfeld ook uh, buiten de scouting op een andere plek zullen horen en zien. Namelijk uh, bij de toneelvereniging. Uh, Zeker, uh, klopt. Want daar ja. hoor jij ook thuis. Ook daar is de situatie weer eventjes lastig Is even uh, lastig, Oké, okay, dat houden we voor een volgende keer. Ja, hopelijk uh, kunnen we elkaar uh, snel zien uh, op het toneel. Ja. En uh, in ieder geval vandaag uh, op, de op de scouting. Op de scouting. Dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Fijne Goedzo, dag. Fijn weekend nog. Goed, we luisteren naar Andrew Gold met Lonely Boy.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 Wat volgens mij wel op korte termijn kan, en dat betekent schouders eronder, laten we ervoor gaan. Ja, inderdaad die entree, daar staat de planning dus zeg maar de inrichting op 2020 2022, bedoel ik 2022, en ja. men zou kunnen gaan bouwen volgend jaar al als dat daar goed gaat. Ja, dit betekent wel dat de omgeving natuurlijk, dat is logisch, die wil, die vindt er ook wat van.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 Daar, dat kunnen, zou, daar kunnen we een nog een uur ook, over praten, denk ik. Ik zou er inderdaad iedereen een Zeker. avond over kunnen praten. Wat wel gaat gebeuren, er moeten dingen verbeteren. En Absoluut. Uh, dat, dat komt aan de orde in dit najaar in de gemeenteraad. En dan komt de burgemeester mee. We gaan het beleven. Kees, dankjewel Absoluut. voor dit gesprek. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En uh, wij gaan eruit uh, met muziek. En dan zien, horen wij u straks na het nieuws en de reclame. En we gaan eruit met George Benson Breezin.